Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Schiphol en de KLM kunnen nog niet precies zeggen... wat de impact is van het vliegverbod voor reizigers vanuit Groot-Brittannië. De gevolgen worden onderzocht, zeggen ze. Sinds 6 uur vanochtend worden geen passagiersvluchten... vanuit Groot-Brittannië meer in Nederland toegelaten. De regering nam die maatregel vannacht... vanwege de nieuwe besmettelijke coronavariant die in Groot-Brittannië rondgaat. Bij KLM worden de komende dagen tientallen vluchten getroffen, zegt een woordvoerder. Vertrekkende vluchten mogen wel. Voor zover bekend hebben andere landen hun beleid op dit moment niet aangescherpt. In Rotterdam is bij een auto-ongeluk een groot gaslek ontstaan. In de buurt van het marconi sloeg gisteravond een auto over de kop en kwam terecht tegen een gaskast. Volgens de politie ontstond door de botsing een aanzienlijk lek. Gebouwen kwamen zonder gas te zitten, maar dat waren hoofdzakelijk leegstaande bedrijfspanden. Bij het ongeluk raakte één inzittende van de auto gewond. De generaal die in de VS verantwoordelijk is voor het coronavaccinatieprogramma... heeft zijn excuses aangeboden voor alle verwarring. Er werden aanzienlijk minder doses van het vaccin beschikbaar. Waren er beschikbaar dan verwacht? In sommige staten scheelt het wel 40 procent. Gouverneurs deden hun beklag. De generaal zei dat de verwachtingen gebaseerd waren op de productie van het vaccin. Hij had geen rekening gehouden met de lange kwaliteitscontroles... waardoor er in het begin minder vaccinaties beschikbaar zijn. Weer Online zegt dat 2020 net zo warm wordt als het recordjaar 2014. Met nog een paar dagen te gaan zegt het bureau dat de gemiddelde temperatuur dit jaar uitkomt op 11,7 graden. Na afgelopen decennia was het jaar gemiddelde 10,6. Ook het jaarrecord met de meeste dagen van 10 graden of meer wordt geëvenaard. Morgen gaat dat nu ook gebeuren, zegt Weer Online. En het weer nog.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 Kerst, Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 Neefs' nice feeling voor een sterke nummer, zijn sterke nummers en kwaliteit en zijn karakteristieke diepe of warme stem maakte hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers en hij is trouwens, als u dat nog niet wist, de broer van uh, Connie Neefs. zijn bekendste liedjes zijn Benjamin, Magrietje, Ik heb zorgen, Aan het strand van Oostende, Jennifer Jennings, Martine, Laat ons een bloem, en Annelies uit zuid van Gent. En ik heb er andere uitgekozen. U hoort nu Louis Neefs met Wat een leven.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 Hier. het meeste van mijn dromen wel, kleine Marisabelle. Ik kan niet slapen voortaan, mijn hart is helemaal van slag afgegaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder. Zonder jou hoort aan, Marie Isabel. Mijn wensen was het begonnen, ik zag Marisabelle en dacht meteen. Dat zat moet ik toch eens snel versieren, want heus en geur als zij is er niet één. Isabel: jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini staat, want wat ik zie, dat is geen surrogaat. Mijn hart staat stil, bij de gedachten wat ik wil. Je bent het meisje van mijn dromen wel, kleine Marie Marisabelle. Ik kan niet slapen voortaan, mijn hart is helemaal van slaap af gaan. Je nu toch gedaan. Het kan toch zo niet verder gaan, maar is aan het wel. Jij mee het meest wel. Ik kan niet leven zonder jou. Van Tina en Marina, die wachten zo'n so jaar of Rietwee kleine Italianen, een harte. Ze vinden in de vreemde het ware geluk, maar niet twee kleine Italianen. Dan zie je die, dan kijken ze de trainer die wegreed naar Napoli, twee kleine Italianen. Van uh, Connie Froboes met twee kleine Italianen, natuurlijk. de ze voor het Duits nummer 2? Twee kleine Italiena en daarvoor horen u duo onbekend met Marisa Zie je hem zand, lokale omroepen uit de Bad Paters Zandvoort. Iedere zondagochtend Zandvoort uit Zandvoort. In herhaling op uh, zaterdag. Nou, vorige week ging er iets uh, niet helemaal goed. We horen u twee keer hetzelfde programma, was niet helemaal de bedoeling. Kleine Kleine schoonheidsfoutjes in het nieuwe systeem. Onze excuses daarvoor. Maar als het goed is, uh, is het uh, nu gewoon goed gegaan. Dus aanstaande zaterdag hoort u een herhaling van uh, deze show. En volgende week zondag weer gewoon een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De volgende artiest is een dame. Annemaria maria Klazina de Reuver. De roepnaam Annie de Reuver. En zo kent u haar waarschijnlijk. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917...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 Alleen voor jou heb ik een droompaleis, als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn.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 Miracoli, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed Mijn konijnenhok was leeg En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen Als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg Zij wist ook niet wat Flappie uit kon hangen Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was In dat fietsenscheurtje moest ik maar een uurtje Goed de Flappie zoek, hij liep vast wel ergens op het gras Maar ik had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 maar niet in dat fietsenscheurtje Want ik kon die toch niet zitten En ik schudde, nee We zochten samen Samen tot de koffie De familie aan de koffie Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy Dat het s'nachts zo koud kon vriezen Mijn hoofdje stilgebogen Dikke tranen van verdriet Want ik had het hok Toch dicht gedaan Zoals ik dat elke avond deed Ik was de vorige avond zelfs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 FM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Anderhalve meter afstand, mondkapjes verplicht als u de winkel ingaat. Ja, het is allemaal een beetje een uh, ja, nare tijd. Het enige positieve is dat we dit jaar bijna afgesloten hebben... en uh, dat er uh, vooruitzichten zijn voor een nieuw vaccinatiemiddel... Dat, uh, nieuw. Het is op de markt en sommige landen hebben het al, uh, zijn al begonnen met vaccineren en wij beginnen als het goed is uh, in de eerste week van januari dat uh, het vaccinatie gaat komen. Dus dan hopen we dat we heel langzaam van het coronagedoe af zijn. Want... Iedereen is daar gewoon een beetje klaar mee. En uh, ja, alleen helaas, corona is nog niet klaar met ons... want het lijkt wel erger te worden. Een lockdown en uh, ja, alles wordt alleen maar erger en erger. Dus laten we hopen dat we allemaal in 2021 allemaal dat we dat achter ons kunnen laten. We hoorden muziek van Helene van Capelle. Een grootste hit volgens mij naar de speeltuin. Een van haar grootste hits waar ze de rest van haar leven mee achtervolgd werd. En daarvoor hoorde u Joep van het Hek met Flappy. En het leuke is, dat nummer is, ik meen vorige week of twee weken geleden... is het opnieuw uitgebracht in de Engelstalige versie. En Joep van het Hek die was helemaal trots. Dat was letterlijk, of het is letterlijk en figuurlijk vertaald in het Engels. Dus echt... Nederlands vertaald. Meestal wordt er wel een draai gegeven, Maar het is letterlijk even goed vertaald. En het heet ook gewoon uh, Flappy. Alleen dan in het Engels. Dus uh, ja, misschien heeft u hem gehoord. In, uh, helaas in dit programma draaien we alleen maar Oud-Hollandstalige muziek. Dus ja, het is een nieuwe plaat. Dus uh, vandaar dat u het origineel wordt. En dat is natuurlijk altijd het mooiste. Joep van het Hek met Flappy. En de volgende artiest is Petrus Jacobus. Roepnaam Piet Muizelaar. Geboren in uh, Zaandam op 18 mei eh, 1899. Niet 1999, maar 1899 en overleden in Amsterdam op 6 mei 1978 was een Nederlandse revueartiest en zanger die samen met Willy Walden bekend was als het komische duo Snip en Snap. En u hoort hem nu, die zijn eentje, Piet Buislaar met Meisjes. En daar zijn de matrozen. In roestige anker een zeemanscafé Daar woont Carolietje, een kind van de zee It's painful to close, and stort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 Ging hij naar het stadhuis en Ansching ging met hem mee? Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een weer. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met in pedaal stil en zei hij altijd blij.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 Nu moet ik lopen, nu je zin, stap jij maar op lijn 2 Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op Bint maar achterop, bint maar achterop, Bind maar achterop Bint maar achterop. Achterop. Achterop. Achterop. achterop De politie is mijn beste kamerad De politie is mijn beste kamerad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 is weggelopen of je bent iets anders kwijt de politie gaat dan zoeken en die vindt het haast altijd de politie is mijn beste kameraad want hij staat je altijd bij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 Muziek van Benny Vreden met De Politie is je beste kameraad. En daarvoor muziek van Eddie Christiani, Veel gedraaide platen in dit programma. Waarom? Omdat ik het gewoon een hele gezellige plaat vind. En ik denk dat uh, u die mening ook wel deelt. Eddie Christiani met Spring Maar Achterop. CFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu op de radio Sylvain Albert Poons. Beter bekend als Sylvain Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari. 1996, en al daarover leden op 26 november 1985, was de Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zoon van de zanger Salomeen Poons en de actrice Elise van Bienen, was de jonge Sylvain Poons min of meer voorbestemd voor de planken. Net als zijn oudere zus Fanny Ella die beter bekend werd onder de namen Fanny lohof poons en uh, Sylvain Poons... debuteerde als figurant in het seizoen 1912-1913... bij Coin uh, Connod en Poons. Een gezelschap noemd, uh, genoemd naar de directeuren van de plantageschaalburg... Gus Connod en Solomon Poons, dat was natuurlijk zijn vader... En hij speelde in operettes refus...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 Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude stuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattenesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbinken bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder. Die haar niet durft te zoenen Die straatjongen uit Rotterdam Hij werd gescholden door de stokers Omdat hij van de eerste dag Toen we maar net de pier uit waren Al zeeziek in het vakselen lag En met jenever en citroenen Werd hij weer op de been gebracht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 Luik gezet. De kapitein ligt in zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het overboord. Weer het je niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De man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 We naar Zandvoort, Zandvoort, met Mario Zandvoort. In het tweede saamstel zijn er gespreven dat zij brood verdienen vrouw en man. Vandaar is het zo vochtig heel ontbleven, Al ditten we op een vroegje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan frakassen. De heeft een die heeft geen minuutje vrij. Een ander prankt weer weer bij klaveren Jaassen, Een derde hoopt deed tot de loterij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 Ja, als het zondag is, arbeid verrusteert weer, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van voor fabriek, kantoor, zijden we blijden, voelen ons vrij en fris wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen. Het was loopt steeds in huishoud vol, de zakenman loopt heel de week te rekenen, maar hoe hij rekent steeds komt hij te kom. Een loopjongen moet heel de week lang lopen, een hengelaar wacht een week lang op een vrouw die is de hele week aan het kopen, daarvoor betaal ik me dagelijks groen en paard.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 Sommige mensen hebben iets van, ik wil de kerst vergeten. Het is vreselijk, geen familie op bezoek. Ja, twee mensen en voor de rest uh, mag je niemand op bezoek hebben. Ja, het is even ja, coronatijd, anderhalve meter afstand. Tijdens de kerst uh, mogen we dan wel uh, drie mensen op bezoek hebben. Maar normaal gesproken hè, is misschien het hele huis vol met alle kinderen, kleinkinderen en de hele familie. En dit jaar is het gewoon, uh, ja, uh, niet. Vandaar nog eventjes toch een beetje gezellige muziek van Annie Schilder en de kinderen van. Eeuwige Kerst. En daarvoor hoor je Willy Derby met Als het Zondag is. En de volgende artiest, die ziet ook een kerstplaatje: André Gerardus, roepnaam André Hazes. Geboren in Amsterdam op 30 juni 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004. De Nederlandse volkszanger natuurlijk die vanaf de late jaren 70 populair was... met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied. En hij geldt natuurlijk als een van de succesvolste artiesten van Nederland. Maar ook in Vlaanderen. En Hazes onderscheiden zich door sentimentele liedjes te zingen. In een hele simpele taal. Echter Amsterdam. En uh, ja, tegenwoordig zijn zoon doet het ook heel goed. En dochterlief die zingt ook. Dus uh, ja, hij heeft toch twee kinderen op de wereld gezet die ook in de muziek zitten. En uh, u hoort hem nu, André Hazes, met één. Kerst, want dat gaat het zeker zijn waarschijnlijk deze kerst. Ik zit hier heel alleen kerkfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik aan. Ik sta voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten?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 Mijn kinderen nog wat geven, wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied, een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden, ik voel mij als een kerstboom zonder piek.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 En is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van. Vloeg je mij op ik was en blauw. En een voorzitter.